Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nationale Ombudsman heeft geen goed woord over voor een plan van het kabinet... om 30 miljoen euro te besparen op de bijstand. Volgens de Ombudsman raakt de maatregel de meest kwetsbare burgers... en kan de bezuiniging op de langere termijn juist veel geld kosten... als mensen verder in de problemen komen omdat ze te weinig geld hebben. Zo'n 210.000 mensen die recht hebben op de bijstand maken daar geen gebruik van...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 Ondanks dat deze week een bestand inging in het Midden-Oosten... gaat Israël daar toch door met aanvallen. Het land zegt dat over Libanon geen afspraken zijn gemaakt. Met snelheden van 130 km per uur... raast orkaan Vajanu op Nieuw-Zeeland af. Daardoor staat het water bij het Noordereiland... al zes meter hoger dan normaal. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen. Duizenden inwoners zijn geëvacueerd.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 ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft. Wauw. Wow. <laughs> Zo mooi. Good morning. Good morning. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Yes, Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En het hele team is weer compleet vandaag. Het belooft weer een mooie dag te worden, zoals je op de radio... ...maar ook het weer schijnt ons uh, weer... Uh... ...toe te schijnen. Toe te lachen. Toe, toe, toe, ons, toe ons toe te lachen. Wat valt er allemaal op de grond vandaag? <laughs> dat is een lepeltje. Dat is een lepeltje, oké. Okay, nou, de wereld is een rep en roer natuurlijk... ...maar ja, uh, het schijnt dat delen toch iets gaat betekenen. Ik, ik hoorde gisteren op het nieuws dit. De Nederlandse missie die nu echt wordt onderzocht... ...een militaire bijdrage aan de bescherming van de straat van Hormoes. Wat voor rol zouden wij kunnen spelen... ...om ervoor te zorgen dat schepen ook veilig door die straat van Hormoes kunnen... En als Nederland kunnen we daar potentieel echt een rol in spelen. Wij hebben uh, bijzonder materieel en apparatuur tot onze beschikking. Onze militairen zijn goed getraind en opgeleid. Dus dat kan. Ja, dus het kan. Dus we kunnen daar een, een schip naartoe sturen. Ja, het is natuurlijk wel een beetje afwachten of het wel veilig is. Hè? Want stel je voor dat het daar niet veilig is. Dan kan je, je militairen daar niet in gaan zetten natuurlijk. Hè? Nee. Nee. Wij zullen daar niet in gaan terwijl de raketten je over het hoofd vliegen. Om rederijen die daar dan ook niet doorheen zullen willen varen over schepen. Te gaan begeleiden. Dus je hebt die volgende fase nodig. Het moet daar veiliger, maar het hoeft niet helemaal veilig te zijn voordat we gaan. Want dan heb je geen militairen nodig. Nee, dat lijkt me ook een beetje logisch natuurlijk. Nee, ik vind het niet veilig genoeg voor mijn militairen. Ja, het zijn geen postbodes die je inzet om post rond te brengen. Dus we moeten het veilig maken. Maar goed, er moet eerst een soort basisveiligheid komen en dan gaan ze met een schip daar naartoe. Dus het wordt allemaal steeds concreter moet wel bijgezegd worden dat fregat de Ruiter... heeft ook weer een niet werkend kanon. Net als dat Frugat in de Middellandse Zee. Oh. Nou, ook hiervan wordt gezegd... hoeft de missie niet in de weg te zitten... want andere wapens op het schip doen het wel. Ja. Ja. pistolen. Ja, precies. Nou, wat, wat hebben ze allemaal voor wapens nou aan boord? Pepperspray had ik gehoord, wapenstok, taser... en vooral natuurlijk onze mond. hè? Het oh. praat... Doe dat maar niet! Hé, hey, wat doe je daar Niet doen! Oh, dat heb je genoeg, toch? Dan ja. ben je wel veilig. Ja, dan ben je wel veilig. Want wij ja. zijn gewoon heel goed in het overleggen. Ja. We zijn ja. heel goed onze oh, oh. als, als de koning gaat binnenkort ook, gaat hij... Uh... Is hij al geariveerd? Dus nee, was nee, nee. maandag. Maandag gaat hij. Ma ja. Maandag, dinsdag, woensdag. Maar, okay. maar hij was toch al weg? Ja. Ze waren toch al onderweg? Naar Griekenland? De Griekenland, eerst de Griekenland, even... Uh, oh, en jij hebt hem mee naar Griekenland, gezellig. <laughs> hij is eerst op cursus om even de 85 stemmen? punten door te nemen, hoe je daarop moet reageren. Ja. Oh, maar er komt waarschijnlijk dus een 86ste punt, en daar heb je zich nieuw voorbereid. Want oh. ja, oh, al die dingen... Maar goed, hij gaat natuurlijk praten met Trump om in ieder geval in de NAVO boot te houden. Want dat ja. is belangrijk natuurlijk. Ja. Mark Rutte heeft er heel veel werk gedaan, maar ik zie gewoon echt willem Alexander die is daar echt zo goed in. En probeer niet op de foto te komen. Dat is ook een beetje een. Uh... Maar ja, goed, hij is al eerder op foto's gaan. Hier toen Trump hier in Nederland. Ja, was. Dus het. rare was Maxima toen deed met zijn mond. was dat ze aan het oefenen was om thank you te zeggen. Echt waar? Ja, dat ja. zei ze. Ja. Ja, thank goed. You. Ik dacht gewoon dat ze hem te kakken zetten. Ja, dat had ik dus ja. ook kunnen zeggen. Te kakken gewoon. Ja. Maar dat was het niet. Nee, ze was thank you. Oké. Okay. Nee. Nou, ik vind het allemaal wel, mooi. Wat is jullie bijgebleven zo? Uh... Nou ja, ik heb begrepen dat de Artemis goed geland is. Ah, klopt, vanochtend. Ja, ja dat dus is natuurlijk ook wel heel spannend. Ja, ik hoor eens dus, uh, dankwoordje uitspreken voor de mensen die hun uh, bestuurd hadden. En uh, nou, ze hebben zelf gezorgd dat die toilet uh, weer uh, ja. werkte. En, en sowieso hoor ik een ingenieur die bij ESTA, uh, ST, uh, Noordwijk zit. Dat, uh, ja, de Europese Space Station. De, precies. Ja, precies. Die hebben heel veel dingen geleverd. Die zijn alweer weer bezig met de, de uh, Artemis 3 of zo zijn ze bezig. Ah. Dus het is, gaat gewoon door. Dus uh, nou, ja. ik vind het mooi. Zeker. Dus dat hm. was, uh, Marco? Ja, nou, eigenlijk wel over die uh, collega's. Of ja, uh, uh, de collega's van uh, ABN Amro die eigenlijk zijn vermoord. Ja, Bijzonder ja, het is wel een bizar verhaal. Want het begin van de week was, nou, ze kennen elkaar goed. Uh, het is één, volgens mij één moordenaar. Of, yeah. of hè, iemand die de moord zou hebben gepleegd. Maar nou, het blijkt dus zo te zijn dat er geen aanwijzingen zijn gevonden. In hetzelfde kantoor. Dat er enige link is tussen de dood van de twee collega's. Yeah. En het is allebei eigenlijk op aparte wijze is dat uh, eigenlijk uitgevoerd. Oké. Okay. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel... Nou ja, vind, we het is heel erg, maar... Het, is, uh, het nieuws wordt altijd zo hard opgeklopt... van het eerste, het eerste minuut, wij weten het... en dan met de dagen daarna merk je gewoon van... het verhaal was nog niet helemaal compleet... voordat het eigenlijk naar buiten gebracht kan nee. kunnen worden. Nou nee, ja, goed, ja, ik vond er allemaal niks aan die series... maar nu wordt het toch een stuk interessanter Absoluut. allemaal. Ja, Absoluut. Nu, nu gaan ze ze niet meer uitzenden... Nee. want nu kunnen ze het eigenlijk niet maken, vinden ze. Nee. Ja, dan wordt het interessanter, gaan ze afhaken. Goed. mij bij dat het met Tine gaan hoor. met hier en daar wat intermezzo's geschiedenis. De hmm. muziek. Trying to fit it too. geluid van j Bug. Ja, pas geleden was hij jarig. Hebben we nog wat aandacht aan hem besteed. Hij is 32 geworden. Op het moment dat ik hier plaatjes ging draaien... ...was hij geboren. Weet ik nog wel dat ik een geboortekaartje kreeg, zeg maar. was de vader en moeder. Dus, dus je, nou, binnenkort draai je muziek van hem. Nou, dat doen we regelmatig. En dat doen we zeker en dat doen we graag ook gewoon. Even van de oude plaatjes. All I need. Of dat I jij kom... een goede vee was boven zijn wiegje. Jazeker, zeker. Ik vertel jouw muzikale. Ja, precies. Maar is dat leuke muziek voor mijn radioprogramma in de toekomst? Yeah. Ik heb geduld. Kom maar. <laughs> oké, <Okay>, vertel. <laughs> nou ja, toch eigenlijk een beetje terugkomen op de schijf, voedingsschijf 5. Oh, ja. oh ja. Oh ja, je mag dus eigenlijk in de week mag je één gehaktbal, yeah? 100 gram rood vlees. En maar, wacht, eens, dat is dat toch hetzelfde vlees? Op, en het 100 gram? Yeah? vlees? Ja. Oh, oké. Okay. Okay. 100 gram, uh, sorry, rood vlees. Rood. Gaat is vlees. geen rood vlees. Nou ja, dat lijkt mij wel. Dat is ook rood vlees, ja? toch? Maar ik denk rood oh, vlees, en ik denk en. En rauw. Ja, rauw vlees. Dat, dat doe je op je brood, zeg maar. Nou nee, ja, dat, dat, dat is rood. Carpaccio. Carpaccio, ja. oh ja. zeker. haps, zout. En, ja. en de rest is dus linzen en bonen en zo. Per dag. Per week. Nee. Per week, per dag, ja, dan red Heel goed, het. Heel goed, per ja. dag. Ja, ik vind het een hele goede overhoring. Ja. Dat, uh, maar ja, op subtiele wijze wordt volgens mij de bevolking hierdoor meegenomen in een milieu- en klimaatdiscussie. Zo noemen ze het al. Okay. Ja, dat is gewoon volgens mij een linkse, linkse draai van uh, alles op de veestapel. Dat uh, moet gestopt worden. Ja. CO2-uitstoot, melkproducten, koeien eruit. Dus gaan er over op de blikken. Uh, Erwten, linzen, bonen en toch wat. Ja, dat ja. uh, denk ik. En dan heb je ook nog natuurlijk, uh, wat linzen, dat zijn geen, niet officieel geen bonen. Nee. Maar zoals pressiebonen. Dat zit een boontje in. zit een boontje, boontje in, in, maar wat, wat er omheen zit, dat eten we ook op. En dan ja. heb je, wat had je daar nou nog meer? Spressiebonen, uh, uh, uh, snijbonen. Mm -hmm. dus die hebben ook hele kleine boontjes erin zitten, maar je eet hetgene wat er omheen zit. Ja. Ook. Ja, nou is dat is toch goed, toch? Het is een goede discussie van, uh, hoort dat nou bij de bonen of niet? Dus, bij... dus eigenlijk wat je moet gaan doen in de winkel is wel die hele boon gaan ontdoppen, als het ware. En de rest afval daar laten en dan afwegen. Ja, dat lijkt me een goed idee, ja. Ja, ja. Nou, en, uh, meer ertessoep maken en dan inderdaad vegetarisch. vegetarische ertessoep. Oh, lekker. Ja, ja goed. ze zitten elkaar even te verheerlijken met allemaal maaltijden <laughs> Bruin er helemaal niks bij. Gewoon bebonen. Ook afschuwelijk gewoon. Ja, je, ik... Hou je niet van boven? Nee, ik heb niet zoveel bone. Ja, als de mee gaat heb je weer vlees. Silicincar, kom... <laughs> daar nou, heb ik een heel lekkere recept van. Okay. Nou, ja, ik dat kan dat niet wachten tot ik het hoor, zeg maar. Nou, maar in geval, ja. nou ja, de schijf van vijf. Ja, het is goed om daar weer kritisch naar te kijken. Want we worden met z'n allen te dik. Is het al de helft van Nederland? Is dat zo? Is dat ja. Of is de helft dik? van Nederland gewoon te dun? Moeten we gewoon die kant op gaan? Dat we ja. gaan de standaard bijstellen. Volgens mij krijgen. Jullie twee. Ik uh, ja, krijg geld ik heb... toe? Maar ik je geld toe. Ik compenseer jullie. Ja. Nou ja, nee, wij krijgen, we een, wij krijgen straks een uh, brief. U bent uh, te mager. Uh, dat, ja, uh, kan wilt u niet... alstublieft bijeten? Je hoeft u bijeten, want het is niet zo goed voor het algemeen beeld nee. wat we hebben hier. Nee, nee, nee, dat... nee, nee. Nee, goed, het is goed om naar, naar te kijken: schijf van vijf. En ik heb ook geen idee hoeveel vlees ik per week. Ik neem, ik neem altijd een half stukje vlees, dat delen we dan twee stukjes vlees met de vieren. Dat ja. doen we altijd niet dus, niet meer. Kan uh, toch op die manier. Maar ja, dat kan oplopen. Twee slaafinken en dan hebben we allemaal een half vlees. Ja, een halfje zo. Maar ja. eventjes als het dan, als, het, als de veestapel dan minder moet worden, dan gaan ja? we toch alles importeren van buitenaf. Uh, ja, maar wij zijn enorme ah, export, exporteurs. Ja, he, van, uh, maar dan gaan we weer straks importeren. Ja, maar oh, dat zijn kalletjes. we nog even een tijdje verder hoor. Maar al die we dan zeker de mannenkalfjes die, die gaan echt heel snel gaan. Ze worden even vestig gemist en dan gaan ze met z'n allen naar Italië. Oh. Ja, zeg maar, oh. hij Laten is nog aan het eten is, en dan gaat hij al dood. Laten ze het daar eens voor gaan stellen. Ik ben benieuwd, volgens mij is de hele landrippen roer dan. <laughs> Bij Italië, Frankrijk. Oh. Oh, die hadden ze lekker eten. Ja, en hoe zouden zij zou, zou hierop reageren, zeg. Nou goed, we zullen het allemaal weten. Straks was het een Europese uh, Wil je nog iets toevoegen aan die schijf van vijf? Nee hoor, bedankt. Nee, nee? nee, nee, nee je ik heb genoeg die... gegeven. Ja, ik bedoel, bonen. Ja, nou ja, sterkte met het eten van bonen, ja. dat is wel een dingetje natuurlijk nou. Heerlijk. Goed, straks hebben we nog uh, de Zandvoorts en de geschiedenis. Dit is even een moppie muziek en uh, Bridget Calls Me Babies en Ben die ik helemaal ontdekt heb. We hebben een cd'tje uit Inversible en dit is a Dance. De drollige muziek kan je hier ook horen bij Toepak Leeft in de zaterdagmorgen. Eerst hadden we daar de muziek van Bridget Calls Me Baby. Uh, Dance with another in my dreams. En erachteraan de Lemon Twigs. twigs. En zijn um, dus twee broers zijn dat. Dit is Brian en Michael uh, Adario. En uh, die schrijven hun eigen liedjes zelf. En ze zijn geïnspireerd door de jaren zestig. Dat is wel duidelijk te horen, zeg bij deze laatste part. Uh, en die heet Just Get... Yes, can't, can't get over you. Goed, moeilijk hè, vandaag deze zaterdagmorgen... om dingen uit je strot van te krijgen. Nou, vandaag in de krant De Telegraaf te lezen... onder andere hebben we daar een stukje te lezen over... Um, ja, de Palestijnen vragen schaal vragen ze aan um, asiel aan in Nederland... En dat is al flink toegenomen. En dan hebben ze zeg maar, een onbekende status. Dan zeggen ze niet waar ze vandaan komen. Dan moeten ze het uitzoeken. En dan komen ze eruit achter dat het Palestijnen zijn. En ik dacht dat Trump dat al een beetje had opgelost daar in die Gazastrook. Dus hij had toch. hij uh, daar niet gewoon wat neergegooid? Gewoon een atoombom, daar ben je er ook vanaf. Dat is toch een. Ik bedoel, hij, hij had ook met de Iranen iets bedacht. Zo van, dan moest dat, dat moet hij ook bij de grond gelijk gemaakt worden. Want ze wilden niet luisteren. En dat, dat gaat het er ook. Eerstens dan, ze ging het over de bewoners van Iran. Later ging het over het, alleen de Hormoesstraat en de rest kan hem gestolen worden. Dus ja, de Palestijnen zijn we nu helemaal vergeten. Die komen allemaal naar Nederland. En de eerste twee maanden allemaal van Nederland. Alleen naar Nederland. Alleen in Nederland. Alleen in Nederland, alleen in Nederland. Ja. En in Nederland zijn er al uh, 1500 asielaanvragen gemaakt van onbekende statushouders. En uh, in de, vorig jaar was dat uh, 500, dus dat is flink toegenomen. En uh, ja, dat is een serieus probleem. Want Palestijnen komen uit een staat dat niet bedreigd is, geloof ik. Uh, oh. Die komen soms uit een land vandaan. Ja, het land bestaat niet, Palestina. Het wordt, niet ge het wordt, het niet wordt ge door, door Nederland niet erkend. Niet erkend. Oh, dus dat ja. is een serieus probleem. En dan zijn we bezig met een vergatstuur omdat Trump dat wil. Voor mij zijn dat serieuzere problemen. Maar goed, we willen natuurlijk wel onze benzine bij de pomp nog kunnen halen. Dus het ja, gaat weer over gewoon... Het is weer zo plat. Ja, ik vind die oorlog is wel heel vervelend. Hoor. Maar die benzineprijzen die worden echt te gek. Zo is het gewoon, hè? En dan moeten we nog bonen eten ook. Ja, nou. door. Ik leid ook. Het kan maar tegenzitten in het leven. Ja, zeker. Nou ja, ik vind het echt zo... Echt dat je tenenkrom het soms als ik mensen erover hoor praat. Dan denk ik, oh ja. Ja, het gaat weer over eigen pijn zeker. Ah nee, tuurlijk, mag ook. Mag ook, zeker. Goed. Iets anders om te relativeren? Ja, het schijnt Ja, zeker heel, heel relatief. Ja. Het schijnt dat, ze, dat er steeds meer spiegels zijn... Uh, die verpakken worden in mysterieuze hoezen. Oh. oh Want het schijnt dus dat de spiegels van automerken... Mercedes, Audi en BMW... die zijn heel erg in trek bij dieven. Vroeger had je dus dat ze de airbags stolen... en allerlei andere dingen. Ja. En de, de, de, dat is een klusje hoor, een airbag eruit halen. Ja, ik weet ook niet hoe ze ja. dat allemaal doen. Ja. Maar het schijnt dus echt uh, de spiegels met daarin... high-tech elektronica, zoals dus ledverlichting en zo. Mm -hmm. En... Uh, die zijn heel erg getrek. Ook Tesla-spiegels hebben een enorme aantrekkingskracht. Oh, dat snap ik wel, ja. En dus, dus uh, bij heel veel voertuigen wordt alleen het glas van de buitenspiegels ontvreemd. En uh, ja, het dus schijnt dat een Tesla-buitenspiegel op de zwarte markt ongeveer 1300 euro oplevert. Oh, zo. So. Yeah. Dus, ja, dat dus snap ik wel, dat die auto anderhalve ton is. Ja, yeah, dus dan... Uh, en die zakjes, de, zakjes dat blijken Kevlar-hoesten te zijn met een slot. En dit, uh, die, die kan niet doorgesneden worden met een mes. En zaag en knippen lukt ook niet. En zelfs een slijptol loopt erop vast. Op een buitenspiegel? <laughs> ik had het idee dat s'nachts staat. Dat is zo'n gassie. Die staat dus een slijptol. En het van, Oh, shit. Wat ah. ja, nee. dus, uh, Maar ze worden vastgezet met een extra sterke kabel ja. in het slot. En een setje van twee hoesten kost 140 dollar. Probeer dus, uh, het toch even, hoor. Kijken. Ja, heel dan word je s'nachts niet wakker van als buur. Nou, nou, zeker. Nee, zeker niet. Nee. Ja, maar die Tesla's, die kan ze beter niet op straat hebben staan. Nee, dat is dus het probleem. Ja. Dus uh, ja, ik heb daarom maar geen Tesla gekocht. Ja. Nee, precies. Je hebt geen ja, Een parkeerprobleem in onze wijk. Dus, ja, zeker in jouw wijk. Dat is Ja. Nee, maar ja, het is, het is maf. Die dingen worden steeds uh, duurder. En vroeger kon je gewoon met je fiets zo vanbij komen fietsen. Dat je denkt, oké, okay, daar gaat die spiegel. Paf, zo in één keer eraf. Haha. Kijk hoe ver ja. ik hem kan trappen. Nee, tegenwoordig is dan, uh, verplaats je de hele auto als je dat doet. Ja, het is, nou ja, het is wel, go wel goed. Ik zie het aan uh, mijn, uh, mijn zoon. Die heeft ook zo'n hele dure auto gekocht. Niet een Tesla, maar een uh, Audi. Huppelopup. En ook wel al die techniek die erin zit. Maar ook al die meldingen die je krijgt. Van wat ja. het niet goed aangesloten is. Of dat hij niet verkeerd Als je verkeerd met je ogenknippert zegt hij kijk op de weg. Zo ja, ja, zoiets. <laughs> dus nou, wat, zie jij het lezen Marco? Ja, Daar gaat nog over vorige week. gaat ja. over Pasen. Er waren mensen die bezochten uh, Pasen in hun eigen tuin. Voor de, ja, voor, de, voor de paaspret. Maar de, de mensen vonden een flesje in de tuin. En dat is een... Uh ja, dat is niet zo'n best flesje. Dat is een radioactieve uh, stof. Ja. Oh. Huh? Dus nou ja, de Duitse media die sprongen gelijk bovenop. En een uh, speciaal team voor stralingsincidenten en een deskundig team die in een kerncentrale wer werkt. Die werd, uh, ja, die werd abrupt uh, van het paasontbijt uh, van zijn tafel afgetrokken. Die moest gelijk uh, naar die tuin toe. Gaf het licht of zo? En ik vraag me altijd van hoe spier je dan dat het radioactief yeah, yeah. is? Ja, nou ja, dat is dus eigenlijk de vraag, van het, hè? want volgens de brandweer leek het flesje authentiek. En omdat de tekst netjes en officieel was aangebracht, zou het dus een uh, het officieel radioactieve stof moeten zijn. Nou, het flesje is meegenomen voor uh, verder onderzoek. Okay. Dus, staat ja, er zo'n dooshoofdje op of zo? Nee, nee, nou... De, de, ik wil weten, hoe kan ik het <laughs> ja, herkennen? Ja, ja, kom, vertel! Ja, nou ja, het leuke ervan is dat, die, dat de, de, de, de inhoud ervan... Uh, dat wordt waarschijnlijk de naam wat erop staat... Polonium 210, dat stond op het flesje. Oh, dat ja, dan is het, dat weet ja, iedereen wel. Oh, Tuurlijk! Ja, als ja, je zegt... Ik heb er nog een paar staan. Ja. Ja. Ja. Oh, Gooi die nou maar weg. Ja. Ja, het is, een, het is een geur, een kleur of een smaak wat lastig is uh, ja, zeg maar te onderscheiden. En uh, het werd, uh, destijds werd het gebruikt, of tenminste, daar gaat dus nog steeds geruchten van rond. Dat is die Russische oudspion. Oh ja, ja die Alexander, ja, ja. die schijnt daarmee vergiftigd te zijn. Ja, ja, klopt. Oh. Uh, ja klopt. In het vliegtuig en in zijn eten weet ik veel. Ja, de, oh, dat was echt een heftige video'tje om dat ja. te kijken. Een man ja. die al pijn heeft ja. in het vliegtuig wordt uitgedragen. Oh. Oké, okay, sorry. Ja, ik moet het praten even aankondiging. Ik was naar Radio 1 aan het luisteren. Dat doe ik anders nooit. Hè. Ik luister altijd naar ZFM. Echt waar. En toen hoorde ik Echt? een band die ik nog nooit gehoord had op Radio 1. Ik dacht, wat is dit, joh? En ik was onder de indruk. Big Special. Go in fight and Folly. God save the pony. I hope you're never tired. I hope you're never long.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 Aghasted. Barely past minimum wage And I'm a rock and roll cliche. And if I'm honest I can't believe How long it's already lasted Stuck my ciggy out In a creme brulee I wanna do a backflip At a French sex party Sacre bleu the boys boy arty. so was a bit slow But you've got to like that play. Catch you right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 Muziek uit het zwarte Engeland, uit Birmingham. En uh, nog goed, ze hebben nog niet zo heel veel werk uit. God save the pony. En de band heet The Big Special. En ze zingen over uh, collectieve depressie... gevangen in de snuit van de zwarte hond. Mm, ik, ken, ik ken wel uh, God Save the Queen, maar God ja. Save the Pony? Nee, nee, nee. Je, ik ken de uitdrukking ook niet. Maar ik, nee. je, je gaat vaker horen. Het doet uh, een beetje jaren zeventig, jaren 80 aan. En ze trappen tegen de maatschappij. En, uh, nee. Ik vind het mooi om te horen. Hier bij Toebal hebben we tijd voor de zandvoortse berichten. Zeker. Toebal leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, het stond in de de krant uh, te lezen over Jasper Molenaar. En hij is in 2007 is hij naar Afghanistan afgereisd. Hij wilde graag het avontuur bij Defensie aangaan. en kwam in kamp Holland. En dat was bij Tarit Kwoot. Zo moet je het uitspreken, denk ik. Hij was daar uh, met constructies bezig. Van allerlei apparaten om dat goed te regelen. Hij heeft heel veel kunnen betekenen voor uh, kinderen weer naar school te krijgen. En uh, nou ja, goed, de apparaten daar te laten functioneren. Toen hij daar nog maar net uh, bezig was, eigenlijk, kreeg hij al te maken met een... Uh, ja, noem je dat ik weer? Een, ceremonie, een eerste rampceremonie. En dat heeft dan te maken met eh, zeg maar, iemand die komt overlijden. En die wordt dan op een bepaalde manier eh, begraven. Er komt een ceremonie omheen en nou ja, dat maakt heel veel bij hem los. Uiteindelijk heeft hij dat zeven keer meegemaakt, dus het gaat niet in koude kleren zitten. En uiteindelijk is hij daar eh, van teruggekomen. En een van die personen die goed kent, die eh, kwam een wermbom eh, om het leven. Dus dat zijn ook dingen die wel binnenkomen. En hij was blij om weer in Zandvoort terug te zijn. Het eerste wat hij deed, even een breutje koket halen, even naar het strand, even uitwaaien. Ik kan me voorstellen. Heerlijk. Hij is echt heel goed met Zandvoort eh, ge geklonken. Dus dit is een thuishaven. En hij heeft er toch een positief uh, gevoel over, over deze missie. Ik hoor wel vaak mensen over die dan PTSS krijgen en denken... waarvoor ben ik heen gegaan? Dat heeft hij niet. Maar hij krijgt wel weer terug zo van 2021... oh mijn god, meisjes, weer niet naar school, uh, onderdrukking... Uh, waar zijn de vrijheden waarvoor wij hebben gestreden? Ja, die zijn verdwenen blijkbaar. Ja, heftig. Maar goed, het ging over Jasper Molenaar. Wat is mm. aan het doen ook om zoiets te lezen? Wat hebben jullie? Ja, een groep van 50 inwoners van Zandvoort... die waren afgelopen zondag te zien in de tv-show postcode loterij... Ja, ja, ja leuk man. Ja. Dus, ja. Was je er ook bij, Jolanda? Ik wist het niet, dat was oh. mijn postcode blijkbaar niet. Oh, van nou, me meerder... Zandvoort heeft toch maar één postcode? 2041 en <laughs> 2042, ja. Ik oh, dacht gewoon God. nummer één, dacht ik, maar goed, maakt niet ja. uit. Ja. <laughs> ja. Meerdere dorpsgenoten bleken heel succesvol en gingen met nou, mooie geldbedragen naar huis. Nou, een van, de, van hen, die, dat was Kim, en die, die, die, die gaf ook mee. Hè. Uh, uh, um, hoe het? Ze vond het trouwens heel spannend die avond. En, uh, maar ik ben al blij met 2000 euro. De winnaar won bijna drie ton. Kijk, Zo! Heerlijk. Dat is niet verkeerd. Ja, dat is een leuke aanbetaling. Via, ja. Hè? Ah. ja. Zeker. Aanstaande maandag ontvangt uh, het radioprogramma Play It Loud van onze eigen radiostation. Yes. Een bijzondere gast in de studio, de nieuwe atmosferische black metal band, Nebelstorm. Ken je die? Nebelstorm, nee, dat zeg me niks. Nee, dit is uh, met bassist Stefan Terlouw en uh, Jesse Petom en Tim Kramer. En, uh, ja, het is uh, aanstaande maandag te beluisteren tussen 9 en 11 uur. Ach, ik vind aanrader. het spannend. Spannend ja. hoor. Ja, zeker spannend. De zeepkistenrace van 2026 wordt weer gereden. En die is op 16 augustus. En wie mee wil doen, moet opschieten. Want er zijn maar 25 startplekken. En het parcours zit ook hier aan de Oranjestraat. En het is uitdagender gemaakt, dit parcours. Vorige jaar was je een beetje saai, dus het wordt nu wat spannender gemaakt. En dan gaan ze ook zelf die zeepkisten maken. Alle originele ontwerpen worden ook weer beloond... En uh, kijk even op uh, via info uh, zandvoortbeyond.nl. Want daar kan je meteen zien wat er allemaal nog meer uh, uh, ja. te, te, te doen is. En het wordt gesponsord door uh, Buco. En uh, die legt uh, nou, een hoop geld neer om dit allemaal mogelijk te maken. En het is natuurlijk de laatste keer dat het gekoppeld is aan ja, het, uh, ja, de Dutch Grand Prix. Die uh, voor het laatst keer in Zandvoort is. Dus mm. nog een ja, groot event. event. Dus, uh, ja, we is, oude... is historische Grand Prix. Die, die is hier al 13 jaar en die was er ook toen er nog geen... Nee, dat blijft wel. Ik denk ook. dat die zeepkist er is. Er blijft. wel, maar hij is heel lang weg geweest. En nou, ja. jaar was hij voor het eerst of was het het jaar ervoor Ja, ik de ja, de denk de tweede ja. keer alweer. Tweede ja. keer alweer. Ja. Nou, maar uh, ik heb dan ook weer dat het mij dan de gedachte invalt van... waarom is het een zeepkist en waarom is het niet een, een, een, een hooi kist? Hmm. Ja, ja, waarom vroeg heeft vroeg niet... het een zeepkist er? Nou ja, voor mij is het ooit dat je vroeg een zeepkist had of zo, waar zeep in zat, en dat je daar dan iets van maakt of zo? Well, misschien dat het glad is door de zeep. Ik denk het. Dat je van de helling af moet, ja. waar de zeep ja. op is. Ja. We gaan het ja. uitzoeken. Ja. We gaan ja. het uitzoeken. Ja. Uh, ik ja. heb ook nog, uh, er is uh, afgelopen weekend, was het natuurlijk hartstikke mooi weer, ja. maar uh, er waren echt heel veel fiets die stallen rond de boulevard. Oh. Dus de politie die uh, meldde dus ook van, uh, als je iets verdachts gezien hebt, of uh, als je iets... Uh, Doe uh, bel 0908844 als je wat ziet. En de tips om het te voorkomen van gebruik goedgekeurd en stevig fietslot. En zet hem vast aan een vast object. Ik doe het hier altijd aan de, de rolhemmer. <laughs> maar ja, parkeren bij voorkeur op een drukke of goed verlichte plek. Want dan zie maar die dan heb ik wel als... eens zien rijden. Volgens mij is een fiets met een rolhemmer eraan vast. Ja, ja je hebt wel eens zien rijden. Ja. Nou ja, jij had uh, toen op een gegeven moment ook zo'n uh, filmpje dat er uh, bij jou werkt. moet ja. gewoon ja, ja. even zijn lichaam, ze rompt door, door dat fiets. -vd. was ja. een mannenfiets? Ja, dat is wel een, wel een onderneming. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. En dan een elektrische fiets, hij kwam met een scooter aanrijden. Die zijn de... zo zwaar. En die, uh, er was ook nog een man met een hond, die reed je bijna van de stoep af. Uh, sorry hoor, ik moet er even bij. En uh, hij pakt zo die fiets op, tilt hem over zijn hoofd heen en doet hem op zijn schouder. En een elektrische fiets, En hij draait met die scooter zo even een, bo een, bo een bochie en hij rijdt gewoon weg. Was het een blanke man? Want ze hebben toen een keertje een test gedaan. Wat we nee, ze nou? o, maar. Ik ja. nee, ze hebben een test gedaan toen in het, uh, ja. in het Amsterdamse bos. Ja, maar nu ga je weer heel iets anders op. Ja, nee, maar dat ze gingen kijken van, uh, of het een blanke man was, of het, ja, het een Surinaamse man was, of uh, dat het een, uh, een man. Arabische man deze, was. Deze man werd wel aangesproken door de man met de hond. En uh, lief de hond nog niet op een los, maar hij... Uh, meneer, gaat het wel goed? Ja, joh, ik ben mijn sleutel vergeten. Komt wel goed, hoor. Doeg. Oké. Ja, ik krijg ik je heb, vinger, in. Ik heb een verlossende antwoord voor jullie. De zeepkisten. Nou ja, de oorsprong is kinderen bouwden vroeger uh, racewagentjes van oude houten kisten, zeepkisten en wielen. En ik denk dat ze die wielen insmeerden met zeep. Oh, ja, maar zij... die wielen hoeven niet, maar is, het, is de kist gewoon niet. Ze hadden vroeger geen zeep in die kist. Ja, ik vind het. het blijft raar. Het ja. blijft. Goed, we zoeken er ja. nog steeds. Goed, zoeken dan je het we er nog. De bericht, het tweede gedeelte, nog meer. En dan uh, starten we nu maar even. De zoon van Bono Fox. Ja, die heeft toch een eigen beentje. En dat heet het These Days. This one is Langzaam van losgemaakt van Bono Fox. Deze Inhaler, de zanger van Inhaler. Ja, dat is de zoon ervan. En uh, goed, nou, mocht je het leuk vinden, dit is These Are The Days. Dan treden ze binnenkort op in, uh, in Groningen. 22 juni zijn ze in uh, Groningen, in de spot Oosterpoort. En ook in Heerlen. En daarna gaan ze naar Duitsland en naar Frankrijk. Dus nou, geinig. De muziek van uh, Inhaler kan je dus live horen. Goed, leeft het is We kijken de wereld in en uh, we kijken altijd even naar opmerkelijke zaken... Ja. Nou ja, het duurt nog maar even. Maar er worden nu al plekjes gereserveerd voor uh, Koningsdag. Oh, Daar is die nu, nu al, al, al bezet? Ja, met behulp van stoepkrijt op de grond. En, ge okay. en geplastificeerde A4'tjes. Nu oh, al? Ja, Ja, ja, ja even ja, ja. kijken. Maar dat zijn dus de Amsterdammers, hè? Oh, Want uh, ja, ja, ja. in veel gemeenten in Nederland mag je geen plekje voor Koningsdag vinden. Koningsdag nee. vrij markt marktreserveren. Maar in Amsterdam is dat wel toegestaan. Oké, okay, in Alkmaar zijn we nog weer een dag eerder. En dan gaan mensen echt gewoon in, in het park. We hebben geen park, maar iets wat erop lijkt. Ja, ja. Dan gaan ze bij de ingang gaan ze echt wel staan. En daar hebben ze echt soms wel een vechtpartij. En, uh, nou, oh, dat oh, gaat er echt heftig aan toe, hoor. Oh, nou, blij dat ik niet het Een dag eerder, maar dan is het ook koud. Vroeger was het dan drie uur smiddags. Maar nu begint het ochtends om acht uur al, hè. Oh, jeetje. En dan gaan ze daar om zes uur staan. Om zeven uur of als er een beetje uit te pakken. Ze gaan er s avonds al staan? Ja, daarvoor ja, nee, de avond door, tevoren, de dus de koningin nog... Ja, zeker. Nou, ja. Koningsdag. En dan bij ons dan die, die ochtend, zeg maar. Ja. Ja, die dag. Nou, ja, het ja, het wordt schiet al op, hè? Dat is, uh, dat over twee weken is dat ja. al uh, op Paan. Ja, het was vroeger altijd, altijd zo'n belevenis, maar ja. het wordt steeds minder. Het wordt nu steeds nog voor de gezelligheid. Vroeger gingen we het op de spullen slepen. Maar tegenwoordig uh, ja, is er niets. Dus dan uh, dus ga je gewoon. De, de ene zolder naar de andere, hè? Ja, ja, dat ja, is altijd. ja het is echt bijzonder dus, uh, als dat mensen toch allemaal nog weer neerzetten en mee lopen slepen. Nou ah, ja, goed, wat ja. lezen we nog meer? Ja. Onder andere bijna 9 op de 10 mensen. Die vapes gebruiken. Uh, dat schijnt dus illegale vapes te zijn. Die komen dus uit het buitenland. En uh, ja, ze zijn bezig met uh, dat on het onderzoeken: het uh, onderzoeksbureau uh, Be Beken. Hij heeft een rapport over geschreven. En die zegt dus dat echt 87% van de vape ja een illegale veep heeft. En uh, ja, dus uh, dit moet worden aangepakt. Vaak heeft het ook te maken met de vloeistof en de smaak. Die zijn in Nederland illegaal. Hmm. Dus uh, die wordt, ja, er zijn vaak mensen ook op die vetbike. Dus die kan in één keer gewoon alles mee oppakken en in de cel gooien. Ja, hmm. ik vind het gewoon kneuzig ook. Zo'n hele roodwolle die je dan voorbij ziet gaan. Stom locomotief. Op zo'n metrobrommend naar. Mijn frustratie weer. Vertel. Heel, er ja, ja. ja, er is in uh, Amerika is er een dominee aangeklaagd voor doodslag... na fatale doop in de rivier. Ik vind oh, mijn oh, ja. god, verdronken. Ja, ze zeggen ook wel, hè, van, uh, je hebt natuurlijk paas en zo. Dat dus al een teken van een nieuw uh, begin en zo. Ja. En uh, de, de doop staat voor een nieuw leven. In een, uh, dit eindigt dus in een drama. Want die vrouwelijke dominee staat terecht. Want er was de 37-jarige man, die ging ze onderdompelen... Maar uh, het was uh, vrij gevaarlijk, want uh, het waterpeil was niet goed. Het risico op onderkoeling. En de man verdween korte tijd later onder water... en werd pas kilometers verderop levenloos gevonden. Oh. Ze heeft er gewoon tegengehouden. <laughs> Hij wilde vast wel hier omhoog. Maar de zaak ligt een pijnlijke spanning bloot... tussen religieuze vrijheid en de verantwoordelijkheid van religieuze leiders... om... Uh, of om gewone elementaire veiligheidsregels te respecteren. Zoals een reddingsbrigade had eromheen omheen moeten varen en zo, weet je wel. Dat toch hebben wij in... altijd met de juillagsduip. De ja, dat ja, ja. <laughs> ja, Ik kan me nog voorstellen dat het waterpeil te laag is. En dat je dan zeg maar zo'n vrouw zo achterover knal. En je denkt, oh sorry, dat die rotsblok rood, niet gezien. Nou, ja. die is dood. Maar ja, de, maar de kerkgemeenschappen zijn echt geschokt en verdeeld. Sommigen zeggen, ja, het is tragische ongelukken. En uh, we worden gecriminaliseerd. Anderen vinden dus gewoon uh, dat uh, Dominique zich niet kan verschuilen achter het geloof. Nee. Dus deze nee. uitkomst van dit proces kan grote gevolgen hebben voor hoe risicovolle religieuze rituelen... juridisch worden beoordeeld. Is dat die echt risicovol. iemand even onder water duwen en naar boven halen dat ja, het een risicovol zijn? water. Ja. Uh. Ja, alle, doen Doe er even een lijntje op de middel, hè? Ja. Dan kan je er gewoon weer binnen trekken. Ja. Kan je er gewoon weer binnen trekken dat je denkt, nou, dat is niet zo je hebt nog genoeg gelegen. Oh, echt dat je denkt. Oh, ik, ja, ik hou er tegen. Ik hou er tegen. Door. Is het ontklipper toch. Nou, volgende. Niemand <laughs> wil meer. Nee, dat snap ik. Goed. Tijd voor een nieuwe plaat van Wesley Joseph. Hij is uh, volgens mij vorig. Nee, nee, gisteren uitgekomen. Ja, zeker. White Teeth. Fuck your life for the night, tomorrow. Fuck your life for the night. Fuck your life for the night, tomorrow. Fuck your life to the night, When I wake up, call me. Don't fall on me as you ain't shake forever long. Heaven knows if it's hell or not. Hope the mud doesn't fall apart. Cause it's a lie, you know, you live and die alone. <laughs>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 I wake up. When I wake up, calm or call in me Young and aimless. Hope the sky don't fall on me. As you rain shakes forever love. Heaven knows if it's hell or not. Hope the masters doesn't fall apart. Cause it's a lie, you know you live and die alone. Oh, het is op de randje van wat ik net nog een beetje grappig vind. Wesley Joseph, Forever and Someday. Ja, <laughs> Forever and... Dat is wel gevonden, leuke gevoel, White teeth, ja, gebleekt. Ja, dat zou best kunnen. Komt nog steeds vaker voor, een De mensen dan lachdoentje... Oh, mijn god, je geeft wel licht. Maar mooi hoor, zeker. Heb je het gisteren laten doen? Ja. ja gisteren had je het nog niet, het valt zeker op. Wesley Joseph en hij heeft momenteel... heeft hij een uh, grote hit samen met... Uh, Jorda Smit. En dat die klinkt toch heel anders. Dit is echt een beetje uh, meer zoet. Maar ja, dit schijnt wel erg hip te zijn, dit. Ja, uh, yeah. nooit meer doen. Dat hoorde ik ook zeggen. Sorry, ik zou niet mijn belastigvallen. maar dit is echt weer een man met pijn. Daar hoeven we niet uh, bij stil te staan. Goed, vertel. Wat is er nog meer? Kom, ja. In de nou ja, tegenwoordig kunnen uh, werkgevers... die laten hun uh, nieuwe medewerkers... hun eigen secundaire arbeidsvoorwaarden uitkiezen. Oh. oh, en heb je dan ja. een lijstje? Nou ja, je kan dus via je werk korting krijgen... op boodschappen, yeah. tanken of zelfs een bezoek aan de kapper. O, kijk. Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg ideaal. Ja. Zeker in deze tijden van stijgende prijzen. Maar dan uh, nou wordt er vermeld. Laat je niet verblinden, zegt een arbeidsjuriste. Met een fancy arbeidsvoorwaarde ben je niet altijd beter af. Nou ja, elk bedrijf heeft medewerkers in verschillende levensfases. Dus de een wil een fiets en de ander wil een studieschuld aflossen. Kortom, het aanbod sluit vaak niet echt aan. Maar het is volgens mij gewoon een veer uit eigen doos. Want het zij een sigaar. Nee, veer uit eigen doos. Nee, sigaar uit eigen doos. Sigaar, <laughs> <Cigale>, ook <coughs> Maak weer een doos. Ja. En uh, hoe heet het... Uh... Dat moet jij nodig ja. zeggen, dat moet jij doos hebben? Maakt uh, niet uit, door. De zeepkist noem ik het ja. ja. Dat, uh, hoe heet het... Uh, uh, je hebt natuurlijk bedrijven, eh, bij, de, bij de overheid heb je onder meer de IKB. Dat is gewoon geld wat je hebt en daar koop je iets voor. Dat zijn of vrije dagen of wat dan ook. Ja. Maar het is volgens mij gewoon hetzelfde dus ja. je koopt eigenlijk je kapper, Eigen je, je, je koopt je... je korting ja die manier Dat is je bedoel ja, ja ja maar goed het dit ja het moet dat een hè maar... he? ja, ja zeker ja. ja want wij kunnen ook zeggen van als wij sporten want wij werken toevallig oh, ja. voor dezelfde werkgever ja. dan kan je dus via IKB gelden kan je dan zorgen dat ze niet belast worden dan krijg je dat gewoon in één klap uitbetaald Oh, Oké. Okay. Ja, je normaal, betaal je 50% belasting erover. Yeah. Maar als jij het dus gebruikt voor aflossen van je studieschuld. Dat vind ik dan wel een hele goeie. Yeah, yeah, yeah. Je hoef je daar dus geen uh, belasting over te betalen. Dus dan, dat dan, uh, is wel weer krijgelijk. interessant dan. Ja zeker. Dus er kunnen we en, wel positieve dingetjes aan. Ja, ja je lid van de vakbond. Dat uh, kan je ook terugkrijgen. En yeah. uh, ook als je 350 euro per jaar voor, voor een sportschool. Oh ja. Yeah. Dus, uh, ja, nou, dat nou, ik is, heb me er uh, nooit in verdiept wat voordeels. Heb. Ik probeer en de fiets, er... hè? De fiets. Ja, de fiets. Ja, zeker. ach, och, daar ja, ik weer een keer de keer de nieuwe fiets. fiets. Zeker. Je ja. krijgt hem niet, die fiets. Maar als je een fiets koopt en je laat de bon zien... en het is één keer in de vijf jaar, bijvoorbeeld mm -hmm. één keer in drie jaar... Mm -hmm. dan, ja? dan kan je dat uh, als IKB gaat uitlaten keren... waardoor je dus inderdaad 500 euro minder aan belasting betaalt. Oké. Okay. Dus waar de ja, werkgever goed. heeft het Ik ]zelf heb het al gehoord, een elektrische fiets kost klaar om het geld, want dan is ja. er weer een, een boutje los en dan willen mensen vaak weer een andere fiets. Nou, ik, ik rij voor mij al 30 jaar op dezelfde fiets. Maakt niet uit. Ja, daarom ben nee, je ook zo dun. Ja, klopt. Kroppen! <laughs> Trappen. En dan roep ik altijd naar de anderen... Lukt het niet meer? En dan zit aan. Ik heb wat bedoel je, joh? gast? Ga weg. Ja, dat dat waar is het nou je tattoo van die fiets? Ja. Nou goed, wat hebben we hier? Ik, zit, uh, ik start iets, maar ik weet niet wat ik sta. Probeer het nog een keer. Ja, zeker. de Pile Whites. Er zijn die hele bleke mannen. Die zijn eindeloos bezig met een uh, plaatje te maken. En soms lukt het dan weer. En daar hebben ze zich ook naar nou vernoemd. Ze hebben een CD uit The Big Sand. En die heet The Finer Exit. Ja. Daar is het gat van de deur. Even de laatste plaatjes. Final Exit, The Big Sand is het laatste album wat ze hebben afgeleverd. Toebak leeft hier op de radio. En, uh, nou goed, ik heb niks met sport. Maar ja, uh, soms dan word je toch getriggerd. En ja, ik ben nog wel aan het zoeken hoe het nou precies komt. Maar goed, de kans is groot dat de nationale marathon-titel bij de vrouwen zondag wordt gewonnen door, gewonnen oh, ja. door de stewardess... Die vrijdag op morgen gewoon maar even terugkomt van een werktripje. Van Buenos bij Was het geweest, Mickey Ketels. Die is, uh, die is 27 en die is uh, fanatiek aan het lopen en heeft eigenlijk niet echt een duidelijk plan. En ze kwam ook bij een persconferentie, kwam ze 32 uur, kwam ze te laat. En, want ja, er zaten wat dingen tegen en uh, ze was nog maar anderhalf uur geleden... Uh, anderhalf uur uh, geleden was ze aangekomen bij Schiphol. Ze had nog niet gegeten, nog niet geslapen, dus het was allemaal een beetje hectiek. En hoe ze eigenlijk, uh, ja, hoe, hoe, hoe traint ze? Ze zegt, nou, als ik kan trainen, train ik. Dat kan ergens in het buitenland zijn, kan ergens in Nederland zijn. Och, ik zie wel. Dus, en ze zat overal lachend op foto's. Mooie blonde dame. Dus ik denk, sport is wel leuk. Dus uh, van, sorry, ja, dan word ik toch getriggerd. Dan lopen als ik zo, al die mannen erachteraan. Ja. Dat stimuleert. Ja, dat stimuleert wel. Dus ik hoop dat ze dan wel gaat winnen. Maar goed, al die, vrouwen gaan, al die mannen gaan die vrouw nog voorbij Want dat is nog steeds een verschil. De mannen gaan toch nog wel weer harder dan de vrouwen. Ja, dat, dat is toch ook de reden dat die trans uh, de ja, vrouwen ja, niet meer dat is mee mogen doen, hè? Want ja. uh, die hebben natuurlijk meer kracht in hun lichaam. Oh. Ja. Dus uh, die... Uh, in transitie gegaan zijn... van man naar vrouw... ja, mogen die nog meedoen. Die hebben dus al... per saldo meer spierkracht... maar gaat dat niet weg... als die testosteron achterwege laat... en oestrogeen gaat slikken? Ik heb... Geen idee. Er is nog te kort onderzoek naar gedaan. Ja. Ja, ja, ja, er zijn wel echt ook wel... Want je denkt, wat maakt dat dan uit? Laten ze meedoen, weet je wel. Maar ja, er kunnen ook wel gevaarlijke situaties ontstaan... waardoor met vechtpartijen bijvoorbeeld... Dat, dat, want er is echt wel iemand die een blessure daardoor heeft opgelopen... die streed als vrouw zijn tegen een man, man-vrouw, ja, hoe moet je het noemen... en die was veel sterker en die is daar toch wel door flink door geblesseerd. En dat, ja, daar moeten ze ook naar kijken. En zij heeft dan ook een rechtszaak in de broek gekregen. Ja. ja. Dus dat was ook niet helemaal... Zij voorheen hij. Ik weet niet, ik raak in de war nu. Ja. <laughs> ik had het laatste, toen ging ik... Ik danste natuurlijk met En toen ging ik met een, een vrouw dansen... die heel vaak alleen maar als man dans. En dat voel je ook. Want je denkt, van ja, alles wij wil, je sturen. Nou, nee. Als je zegt, oh ja, ik moet niet sturen, ben ik zo gewend. En dan zie je er bijna ook weer als, als man. Omdat ze altijd als man danst. En, ja, ik vond het en spannend. hoe voelde dat dan? Vond je haar daardoor... minder aantrekkelijk? Of maakte dat niet uit? Nee, dat maakt er niet uit. Maar ik voelde wel dat zij ook als man... danste heel vaak. Ja, dus dat dus ja, ja. Nou, mijn mannen vinden het altijd leuk als een vrouw overheerst. Hè? Moet je eens kijken, al die uh, meesteressen. Die, uh, is is dat dat hebben ja. we niet bij de salsa, hoor. <coughs> nee. dit nee, nee, is dikke. bij een andere club. Het is even daar. Oh. Ik stuur hem. En dan beginnen ze met zo'n stijf handje. Nee. Ah. Los! Aha. Los! Los! Oh, sorry. zoek ik? Oh, dat weet ik niet. <tie> ik heb er geen herinnering meer aan. Vertel. Nee. <tie> <tie> oh, mee. uh, nou ja, minister uh, Karmans die uh, probeert vakantiegangers... Oh, vakantiegangers... gerust te stellen dat... Uh, uh, er is nog zeker voor vijf maanden... kerosinevoorraad. Maar... dan denk ik even, vakantie seizoen moet nog gaan beginnen. Dan heb je vijf maanden. Dat is toch zo op? Ja, dat denk ik wel. <tie> nou ja, ik, ik hou het ook een beetje hè? tegen... Nog, uh, om te om um, te... Reserveren, maar uh, ik, ik weet al een broer van mij. Die heeft dus gewoon al een vlucht geboekt voor februari volgend jaar. Oh, oké. Okay. Oh, dan wel is alles tijdens. weer over. Ja, dat is wel. We over. Ja? Zijn we er dan nog? Ja, zijn we er dan nog? Nou, ja wij zeg, wel. Ik denk dat wij er nog wel zijn. Maar zijn Iran en, en de gazetroon, die gaan ze binnenkort gewoon opruimen. Want dat, dit wel lang genoeg ook, zeg. Jezus, ja. maak eens gewoon. Dus, we moeten gewoon de vorige keer waar de joden het slachten. Nu zijn gewoon de Palestijnen. Gewoon, ja, ja het zo gaat het nou eenmaal gewoon. Ja. Soms moet er gewoon een volk over het worden. bedoel je? De Palestijnen en Palestijn. de Pakistanen. Pak ja, Pakistan. ja, mooi. Ja, oh, de... Wat bedoel je nou? nou? Dat weet ik niet. Alles weet gewoon. <laughs> Als dat een oplossing is. We moeten door jongens. Dan kan je er niet stil blijven staan. Zeker zo. Zeker. Hadden jullie nog gehoord dat die Go, uh, ja. dat het al goed ging? Hè, die Coldenweyer. Maar die zie ik wel weer nu. Uh, dus moet hij al haar juice eerst uh, via John de Mol doen. En dan mocht dat of zo. En dan kreeg ze echt heel veel geld. Ja. Maar dan schijnt dus wel dat... Uh, die, die zie je al wel weer dat haar naam genoemd wordt. En ik heb die hele uh, John de Mol er niet bij gezien... Dat Yves Berends uit elkaar zou zijn met zijn vriendin. Sophie. Oh, dit gaat weer over serieuze problemen. Ja. Goed. Ja. Ja. Ah. Maar, nou, ja, de relatie lijkt er verbroken. Nou, ik, uh, ik stuur de hond erop af. Is zij met Yves Berends? Nee. Oh. Goed, je begrijpt hier nee, achter het scherm, ga gaat het gewoon ja. even door over ja, dit dus soort dingen, over held dupes. Laatste plaatje voor head. negen uur, straks de geschiedenis. No, Best stille. Revolution! Zeker, we zijn ook opstandig hier in Nederland. Ja hoor, zeker ook, Wij strijden ook voor iets. I don't want you to go around the song With anyone but you, babe With anyone but you, babe I don't want to go around the sun With anyone but you, babe With anyone but you, babe I've seen the YouTube Cause we got the modern Cause we tried We tried